9 uur. Jan van der Putten met het NL. De Eurogroep en Griekenland gaan toch weer praten over een nieuw steunpakket voor de Grieken. Het gaat om uitbetaling van 5 miljard euro. Deze week werd het overleg afgeblazen omdat er meer tijd nodig was voor voorbereiding. Volgens de Grieken wilde premier Tsipras een top van Europese regeringsleiders. Nu is afgesproken dat de ministers van Financiën op 9 mei bij elkaar komen onder leiding van voorzitter Dijsselbloem. Bodemonderzoeker Fugro schrapt wereldwijd nog eens 600 banen. Het Nederlandse bedrijf heeft last van de lage olie- en gasprijzen. Daardoor komen er minder opdrachten binnen om met schepen op zoek te gaan naar nieuwe olie- en gasvelden. Fugro heeft al 1600 mensen ontslagen. De omzet van Fugro daalde in het laatst afgelopen kwartaal met een kwart. Het is goed om woensdag tijdens dode herdenking de mobiele telefoon twee minuten uit te zetten. Die oproep komt van het comité 4 en 5 mei en de drie grote telecomproviders. De twee minuten stilte, s'avonds om acht uur, worden vaak doorbroken door lawaai, vooral van telefoons. KPN, Vodafone en T-Mobile zijn niet van plan met dode herdenking het hele mobiele netwerk uit te schakelen. De geheime diensten mogen straks ook onschuldige burgers hekken als ze op die manier bij verdachte personen kunnen komen. Dat blijkt uit de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten die de Volkskrant in handen heeft. Ondanks kritiek van maatschappelijke organisaties zet het kabinet de plannen door. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State en gaat waarschijnlijk voor de zomer naar de Tweede Kamer. Wilfried de Jong stopt met het VPRO-programma Zomergasten. Tegen RTV Rijnmond zegt hij dat hij Zomergasten met veel plezier heeft gedaan, maar dat het nu tijd is voor andere programma's en projecten. Wie Wilfried de Jong gaat opvolgen bij het zomerse avondvullende interviewprogramma is nog niet bekend. Het weer van het westen uit regen en later weer droog met wat zon. In het zuidoosten regent het lang door en het wordt 10 tot 12 graden. Morgen bewolkt in een bui en ook dan een graad of 11. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Sombakker van de ANWB. Er staan files op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij knooppunt Zaandam. Twee kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. De vertraging is inmiddels bijna twintig minuten. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp. Vier kilometer met zo'n tien minuten vertraging. En door een kapotte vrachtwagen op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Bij de Uithof acht kilometer. Daar is de vertraging een kwartier. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 CFM Jazz op zondag. Wij hoorden een uh, georganiseerde jam-session... Um, met Lester Young, Roy Aldridge, Vic Dickinson... Teddy Wilson, Freddie Green, Gene Romay en Joe Jones. We gaan uh, dit tweede uur wederom vullen met mooie en interessante jazzplaatjes. Zoals het daar zijn. Dee Bridgewater. Blowing the blues away. Tja, dat was uh, Stan Gets. Die kennen we natuurlijk uit duizenden herkennen we. En op de gitaar de fantastische Charlie Bird. En zijn broer op de drums met het nummer Opato. We gaan nu naar het Dave Brubeck Trio. Dat is uit de periode voor hij bekend en beroemd werd met zijn kwartet. En wij gaan luisteren naar Back Home Again... Indiana. Variance, Indianen. We gaan naar de Franse jazz. En om precies te zijn, de Parijse jazz. Ik heb een aantal opnamen uit de jaren negentig. En dat is een uh, cd die is uh, langs allerlei bekende jazzclubs gegaan. En heeft daar opnamen gemaakt. Er is een uh, groep Saxomania. Van uh, uh, onder leiding van de saxofonist Claude Tissandier. En de, de, uh, die heeft uh, die groep die heeft begeleid onder meer Benny Carter, Spike Robinson en Phil Boots. En uh, is zeer bekend om de gedegen begeleiding En dit stuk dat ik nu laat horen, dat is uh, een compositie van George Shearing, Lullaby of Birdland, is opgenomen op Petit Journal Saint-Michel, een van de bekendste jazzclubs in Parijs. of Birdland, gespeeld door Saxomania in de Parijse club Petit Journal in Saint-Michel. En we gaan nog één stukje laten horen van deze cd. En dat is in een andere club, opgenomen in 1989, in jazzclub La Poste En daar horen wij Annette Lohman, een Amerikaanse, die van 83 tot 98 in Parijs heeft gewoond en gewerkt... en gespeeld heeft met Clark Terry, Steve Lacey, Horace, Parlan, Claude Balling, yeah, Stanley Turrentine, Oscar Brown Jr. En we gaan haar nu horen in een stuk van Ellington... in a sentimental mood. You like Duke Ellington? We give you a very special tune entitled In a Sentimental Mood In a sentimental mood See the stars shine through my room, while your loving attitude is. be loving too sentimental toet Annette Lohman. Wij gaan nu luisteren naar Oscar Peterson met zijn trio Herb Ellis op de gitaar en de onafscheidelijke Ray Brown op de bas. Maar wij gaan ook Oscar Petersen vocaal horen. Dat horen we zelden of nooit. Hij speelt en zingt Little Girl. Girl, you're the one girl for me, little, little girl. You're as sweet as can be, just a glance at you. Made love from the start. Oh, what a thrill! Came into my heart, little, little girl. With your cute little ways, I'm yours. For the rest of my days and this great big world will be divine, little girl, when you're mine, all oh, mine. can be just a glance at you meant love from the start oh what a thrill came into my heart little girl with your cute little ways I am yours for the rest of my days and this great big world will be divine little girl girl when you're mine all Zo, wat een geweld. En, uh, maar dat was hem gegund. En dat was natuurlijk... Uh, de kenners haalden hem er al uit. Dat was uh, onze vriend... Uh, ja, Lionel Hampton natuurlijk. Charles Mingus, I can't start it, I can't get started. Ja, ik weet niet hoe te beginnen, dat zou wel kunnen zijn... maar ik weet wel hoe we kunnen eindigen. Want ZFM Jazz zit er alweer bijna op voor vandaag. Eh, ik hoop dat het allemaal naar uw zin gehad heeft... en ik ga nog één keer vertellen dat we vanmiddag... en masse natuurlijk live jazz gaan beluisteren op het strand... In Café Juttetje bij Thalassa. Waar Rienus Groeneveld optreedt. Met zang van Iris. En ik wil nu gaan besluiten met uh, een prachtige session opname. Georganiseerd en geproduceerd door de grote Norman Grants, De grote jazz promoter en organisator. En we gaan, uh, ja, we gaan luisteren naar... Lester Young, Roy Eldridge, Vic Dickinson... Teddy Wilson, Freddie Green, Gene Ramey en Joe Jones. Een opname uit 56. En dat is een, een heel lang stuk... waar ze allemaal op hun toppen spelen. De Funky Blues Number 2. Fijne dag en graag tot de, de volgende keer zullen we dat maar zeggen.